kwoldhuis met het NOS journaal. Premier Rutte vindt dat het opstappen van minister Opstelte onvermijdelijk was geworden. Rutte zei dat hij respect voor het besluit heeft, net als voor het besluit van staatssecretaris Teven om ook weg te gaan. De premier wil zo snel mogelijk opvolgers voordragen. Minister Blok neemt tot die tijd het ministerschap van veiligheid en justitie waar. In het debat had bijna iedereen begrip voor het aftreden. Wel zijn er vragen over de deal en over de regierol van Rutte. Die heeft opstelten te lang de hand boven het hoofd gehouden, vindt de oppositie. Voor de VVD had Teven overigens niet hoeven vertrekken. Hij trad volgens fractievoorzitter Zeilstra af uit loyaliteit met opstelten. De BBC heeft Top Gear presentator Jeremy Clarkson geschorst. De BBC zegt dat Clarkson een handgemeen heeft gehad met een producer van de show. De omroep onderzoekt het incident en de presentator hoeft zolang niet op zijn werk te verschijnen. De uitzending van het populaire Britse autoprogramma vervalt, daarom komende zondag. Dino Bouterse, de zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse, moet 16 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in New York besloten. Hij sloot eerder een deal met het OM in New York... in ruil voor strafvermindering. Hij bekende dat hij heeft gehandeld in drugs en wapens... en dat hij afspraken had gemaakt met de Libanese militante Hezbollah-beweging... over het opzetten van trainingskampen voor terroristen in Suriname. Zonder die deal met justitie had Bouterse levenslang kunnen krijgen... Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt en plaatselijk ontstaat er een misbank. Morgen vooral in het noordoosten zon en dan wordt het 9 tot 11 graden. Donderdag is het nog iets warmer en dan wordt het maximaal 13 graden. Vanaf vrijdag minder zacht en meer kans op regen. Dit was het NOS-journal. DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 But that life's a bore, so full of the super. share but no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 She did like a